7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een man van 48 is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden omdat hij zijn vader heeft geholpen zichzelf te doden. Dat was in 2016 in Kerkraden. De zoon zette een speciale installatie in elkaar die zijn vader gebruikte om een einde aan zijn leven te maken. Op het moment dat dat gebeurde was de zoon ook in huis aanwezig en na het overlijden van zijn vader bleef de zoon nog anderhalf uur bij hem zitten voordat hij naar huis ging. De volgende dag belde hij de politie. De vader was al enige tijd ziek en had een duidelijke doodswens. Volgens de rechtbank waren de bedoelingen van de zoon goed, maar hij had kritischer moeten zijn. De rechtbank vindt onder meer dat de zoon overleg had moeten voeren met de naaste familie en een arts.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 ...tijdelijk toch toegang tot de Europese markt. Dat moet voorkomen dat patiënten in Europa in de problemen komen... ...doordat hun medicijnen na 29 maart niet meer verkrijgbaar zijn. Bij een no-deal-Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk... ...van de een op de andere dag een zogenoemd derde land. En medicijnen uit derde landen worden alleen tot de EU toegelaten... ...als ze in een EU-laboratorium zijn getest. En uiteraard in orde bevonden. Het weer... Het koelt vannacht af tot rond de 0 graden. Morgen is er weer veel zon. Dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag is het bewolkt en dan is er af en toe regen. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Goeiedag, dames en heren, dan ben ik weer terug. Ik ga nog heel even door met het culturele nieuws. Um, wat ik wilde zeggen was op dat er op donderdag in het Patronaat... de live show over boeken Lamour bij te wonen is. Deze editie komt Jaap Robben praten over zijn boek Zomervacht. Op vrijdag uh, komt Marcel de Groot met een nieuwe, oude liedjes, uh, nieuwe en oude liedjes optreden in de Philharmonie. Ook op vrijdag komt de bekende, uh, maar inmiddels al wat oudere bent... de rachemde mannen optreden in het patronaat. Komende zaterdag is er ook weer een theatrale rondleiding in de stad Schouwburg. Uh, wegens haar honderdjarig bestaan heeft Marijke Kots nieuwe teksten geschreven... en ontmoeten de bezoekers historische figuren achter de schermen. S'avonds is in de Schouwburg de voorstelling van voorstelling Celia uh, te zien... Uh, waar Susan Visser Celia Sanchez, een heldin uit de... Cubaanse revolutie speelt. In het Thalia Theater in de Muiden is zaterdag een bijzondere rockavond. Heel Holland Rockt is een muziekprogramma waar liedjes aan langskomen van de afgelopen vijftig jaar nederpop. Iedere, uh, iedere zaterdag en zondag kan je tot en met 31 maart in het Dolhuis de Tour doen. Uh, en dan is er ook nog op zondag in een bijzondere poppenvoorstelling te zien in de toneelschool. De voorstelling heet Monsters en gaat over de mythologische beesten die half mens en half dier zijn. En als laatste, maar not least, is op zondag 3 maart er een uh, kindercarnaval in Theater De Krocht. Het evenement start om uh, twee uur en is ongeveer om half vijf weer afgelopen. Nou, dan gaan we even uh, een, een korte vraag stellen aan mijn gasten. Uh, Andor als eerste. Even de vraag, wat uh, uh, raad jij aan, aan onze luisteraars... voor cultureel event en dergelijke, wat ze zouden moeten zien? Nou, ik zat al tijdens het de, de, de, de, de, de nieuws al van... Ja, er komen best wel leuke artiesten naar het Patronaat komend, uh, mm -hmm. komende maand. 21 maart of 23 maart, maar nou, 21 maart... Komt incognito uh, en die keer van always there and mm -hmm. don't you worry about a thing. Maar ook bijvoorbeeld toontje lager, 14 maart. Ja, <laughs> dus, die had ik ook uh, gezien. <laughs> dat, uh... Dus ja, dat zijn toch wel uh, leuke dingen die, die komen. En Remy, heb jij iets wat jij vindt dat onze luisteraars eventueel op cultureel of kunstgebied zouden moeten zien of luisteren? Uh, cultureel kunstgebied, uh, cultureel gebied uh, doet Zandvoort weinig. Dus daar kan ik niet echt advies geven van ga daarheen of dat moet je zien. Uh -huh. Ik vind wel dat het Sandford Museum uh, momenteel uh, interessante tentoonstellingen heeft. Vooral op ja. het gebied van uh, fotografie. Dus uh, ik zou dat aanraden. En uh, als je wat meer van muziek houdt, dan zou je helaas Zandvoort moeten verlaten en inderdaad naar het patronaat gaan. Want dat is ja. natuurlijk wel uh, toonaangeven ja. op dat gebied. Ja, dan moet ik wel aangeven van het Zandvoorts Museum. Volgende week komt Hilly Jansen van het Zandvoorts Museum... hier in de uitzending. En dit eerste uur uh, ga ik met haar gewoon praten... over het museum en over de komende tentoonstellingen. Dus voor de mensen die dat interessant vinden... is het misschien handig om dan te gaan luisteren. Uh, Marije, heb jij iets wat je zegt van... dat moeten mensen zien. mag ook een boek zijn wat we zouden moeten lezen. Oh, een boek? Nee, dan zou ik zeggen eerder een film... Oh, ik ben film ook goed. Volgens mij is laatste Nederlander onlangs naar Bohemian Rhapsody geweest. Mm. <laughs> nee, ik doe niet hoor. Oh nee. Oh, nee, nee, nee, ja, nee. Dus hij zat ook vol. Dus het viel me uiteindelijk hartstikke mee. Mm -hmm. uh, ik ben opgegroeid met Queen, met een vader die Queen echt geweldig vond. Ja. Ik vond het een geweldige film en ik denk dat iedereen hem moet zien. Er zitten hele wijze uh, levenslessen in en hij heeft mm -hmm. ook een Oscar gewonnen voor beste acteur. Oké, okay, ja. Ja, ja, dat had ik dus. gezien. Ze hebben de, verreweg de meeste Oscars ja, geloof, uh, gekregen. Geloof, maar hij is geweldig. Uh, Oké, okay, ja. top. Nou, dan gaan we weer uh, terug naar uh, de onderwerpen. Uh, we hebben net, uh, het net over de waterschappen uh, gehad. Althans, daar hebben we het nog steeds over. Uh, en dan nou heb ik eigenlijk een bijzondere vraag uh, aan de mensen. Uh, in hoeverre, uh, aan, aan de gasten, uh, in hoeverre uh, is de waterschappen uh, de besluitvorming heel erg. Politiek gekleurd. Weet jullie uh, dat? Vraag dat aan mij? Ja, nou Ja, <laughs> ja. Op de Andor of Remy. <laughs> uh, dat is het zeker. Nou ja, waar, waar je bijvoorbeeld de spanningsveld wel echt wel ziet bij het waterschap... is uh, uh, bestemmen van land. Ga ja. ik het recreatief inzetten? Of ga ik het uh, ja, uh, ergens anders voor inzetten? Voor landbouw bijvoorbeeld. Daar zie je echt wat heel veel tegenstellingen. Mm -hmm. Uh, en bij hele grote projecten zie je ook wel heel erg politiek gedreven. Want de kost gaat uit voor de baat. Een ja. cijferwateringsinstallatie, dat kost behoorlijk veel geld. Mm -hmm. uh, en natuurlijk uh, uh, heb je heel veel uh, partijen die zeggen van ja, we gaan de belastingen verlagen. Ja. Uh, terwijl we ook heel veel grote uitgaven hebben. Dus dat is best wel een spanningsveld. En daarom is het ook wel best wel politiek gedreven. Oké, okay. dat... Uh... Uh, en, en, en, uh, maar zit er dan veel verschil tussen, bijvoorbeeld, want we zeiden net al, de overeenkomsten tussen CDA en GroenLinks. Maar is er op waterschapgebied veel verschil tussen GroenLinks en CDA? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat, uh, uh, dan moet ik het over water natuurlijk hebben. Want, uh, GroenLinks, uh, volgens mij, uit mijn hoofd wel of niet mee, maar volgens mij niet. Mm -hmm. uh, uh, maar water natuurlijk heeft wel een ander kleur lokaal dan het CDA. Ah, oké. Okay. Uh, uh, die gaan echt voor, voor de natuur teruggeven naar de natuur. Ja. En wij proberen echt de, wel de compromis uh, te gaan halen... om te kijken van ja, het is een samenleving en dat doen we met elkaar. Mm -hmm. uh, en, en dat betekent dat je het er, ergens ook in balans moet gaan houden. halen. Ja. En Remy, weet jij waarom GroenLinks zelf als partij niet meedoet... aan de waterschapverkiezingen? Uh, Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb dat, uh, daar had ik misschien inderdaad iets meer over kunnen inlezen. <laughs> uh, Want ik ken de ins en outs van de waterschapsverkiezingen natuurlijk niet. Mm -hmm. Het enige waar ik natuurlijk wel voor wil waken met de waterschapsverkiezingen. Het moet inderdaad niet een populistisch uh, verhaal gaan worden. Bijvoorbeeld inderdaad door de, waar we het in het begin over gehad, hebben gehad. Mm -hmm. uh, wat, waar de provinciale verkiezingen een beetje door ondersneeuwt. Ja. Want het is echt, zoals Anders zegt, echt wel belangrijk. En zo komt het ook nu net wel op mij over. Ja. Dus ik hoop wel echt dat we daar uh, op het gebied van expertise... dat dat meer naar voren, voren komt... Van, uh, dan dat, er inderdaad een, een, dat je inderdaad van, van, een, van een hoofd van een partij gaat stemmen. Ja. Want dan uh, zijn we niet goed bezig, denk ik. Dat, uh, het, dus we constateren in principe nu weer dat uh, de verkiezingen... Te veel eigenlijk doorgaans worden gekaapt door de landelijke politiek. Maar dat is sowieso, hè? Want, ja, uh, uh, ja uh, kijk maar naar het nieuws of kijk maar naar. Uh, eigenlijk maakt de media maakt het dat het landelijk wordt, Word, ja. En uh, wij kunnen wel vechten vanuit waterschappen of provinciale staten. Van mm -hmm. maken provinciale staten verkiezingen van of waterschapsverkiezingen. Ja. Maar de media gaat toch liever voor een, uh, uh, een. mooie quote van Rutte of een mooie quote van Wilders. In plaats van dat. ...provinciale statenleden aan het woord laten. Ja, en dan helpt het natuurlijk niet mee... ...dat het kabinet mogelijk zijn meerderheid... ...in de Eerste Kamer gaat verliezen. Kijk, hoe je het wint er verkeerd... ...daar gaat een nieuwe werkelijkheid ontstaan na 20 maart. Ja, Dat, dat, uh... dat weet iedereen. Uh, en hoe die zal zijn, ja... Dat ik zien heb, we. Dan. En helaas is mijn glazen bol stuk. <laughs> nee, dat begrijp ik. Uh, dat begrijp ik heel goed. Nou, dan gaan we even terug naar uh, Zandvoort zelf. Uh, want vandaag uh, zijn, is natuurlijk de raadsvergadering. waarin de definitieve profielschets uh, wordt uh, gedaan, uh, wordt vastgesteld van de nieuwe burgemeester. Uh, nou, uh, is, hebben wij gelezen dat er 300 mensen zijn geweest in heel Zandvoort. die de enquête hebben Gevonden en ingevuld. Um, dat is één. En daar wordt nu groot mee uh, aangekondigd dat uh, Zandvoort, uh, Zandvoorters een uh, burgemeester met visie willen. Uh, nou is mijn uh, vraag eigenlijk. Hebben jullie zelf de enquête ingevuld? Ja, ik ook. Ja. En wat vonden jullie van de enquête? Ik vond het een enquête zoals ik eigenlijk nog nooit een enquête heb ingevuld. <laughs> Want... Uh... Ik vond het zo raar, het was een beetje te gestuurd. En uh, de antwoorden die hadden vaak ook niet echt een, een tegenovergestelde link met elkaar... als ik het uh, zou moeten uitleggen. Mm -hmm. Dus daarom uh, snapte ik niet echt wat nou het doel is van deze enquête. Nee. Uh, ik zou het wel goed vinden als er een enquête zou, zou worden gehouden. Maar ik vind 300 mensen een beetje magertjes... Uh, om echt een goede afspiegeling uh, te geven van... Te geven van, ja. of van uh, nee, van dat zover. begrijp ik. En, en, en ander nou ja, kijk, uh, ik vind dat wel heel erg lastig als je op zoek gaat naar een positie als een burgemeester. Want eigenlijk zoek je een, een schaap met de vijf poten. Mm -hmm. hij, moet heel, hij of zij, genderneutraal, maar wat mij betreft ook. <laughs> uh, ja, het moet heel veel. moet een burgemeester zijn, moet een burgervader zijn. Maar ook een mm -hmm. verbinder, iemand met visie. Dat zoeken we eigenlijk allemaal. Ja. Uh, dat had ik wel bij die enquête eigenlijk, want al die antwoorden: ja, dat wil ik eigenlijk allemaal. Mm. Uh, en dat is ook een hele belangrijke, maar ook een hele moeilijke rol... Uh, uh, binnen een gemeente als Zandvoort. er ja. maar aan staan om burgemeester van Zandvoort te worden. Mm -hmm. Ik heb altijd heel veel respect gehad voor Niek. Hoe, Niek Meijer, hoe hij dat afgelopen twaalf jaar heeft gedaan. Ja, ja. Dat, uh, nou heb ik een vraag. van tevens, uh, omdat het profiel vastgesteld wordt... wordt ook een vertrouwenscommissie gekozen vanavond. Mm -hmm. uh, wat doet die vertrouwenscommissie? Weten jullie dat? Uh, dat is zeg maar een soort sollicitatiecommissie. Dat, uh, ja, en dan maakt dat uit welke politieke kleur daarin zit of zit er van Allemaal. elke partij iemand? Alle actievoorzitters. Ah, Oké, okay. uh, en maakt het dan uit welke wie dan de. Want de voorzitter wordt specifiek daarvan gekozen. Mm -hmm. um, maakt dat uit wie dat is, wie dat wordt? Of eigenlijk niet, nou, omdat ja, de procedure denk, gewoon vaststaat? Ik denk dat een voorzitter gewoon het, het voortouw neemt en ik denk niet dat het uitmaakt wie dat dan per se is. Dat, uh, ik denk nee, dat, ja, ja. dat denk ik ook. Van uh, kijk, wat dat betreft is het, de procedure staat gewoon vast. Mm -hmm. Het is een sollicitatiecommissie en uiteindelijk gaat de gemeenteraad erover. Ja, ja, dat snap ik. Uh, nou, gaan we zo meteen verder. En dan wil ik ook uh, Marije horen over wat voor burgemeester zij uh, wil. Ik wil het ook van de luisteraar het liefst uh, horen via Twitter... met uh, hashtag uh, Zandvoort aan het Woord. Of via onze Facebookpagina, Zandvoort aan het Woord. Of u kunt natuurlijk nog steeds naar de studio bellen met 023 573 0393. Uh, hier heeft u Ellen Clark met Father and Friends...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 Daarom laat ik jullie koud? Dat was Loek dat was van het Hek uh, met Ijsbeer. Um, u luistert natuurlijk naar Zandvoort aan het woord. En ik heb uh, aan tafel CDA, Andor, Zandber, uh, CD, CDAR, sorry. Andor Zandbergen en voor GroenLinks Remy Driehuizen. Beide uit Zandvoort en beide zeer politiek actief. Uh, nu gaat uh, de Raad straks uh, om acht uur beginnen met de vergadering... waarin definitief het profiel van de nieuwe burgemeester van Zandvoort wordt vastgesteld. Nu is mijn vraag aan mijn gasten en aan u, maar als eerste aan Marije. Um, wat uh, voor burgemeester... Zou je het liefst willen zien? Man, vrouw, alles mag. Ja, daar hebben we het vorige week natuurlijk ook over gehad. Mm -hmm. Je weet mijn voorkeur een beetje. Ja. Ik, uh, ik heb een grote uh, nou ja, voorliefde voor uh, burgemeesters als een uh, Abutaleb. Mm -hmm. uh, Eberhard van der Laan uiteraard. En um, Marcouch. Um, maar de vraag is of dat past in Zandvoort. Ja. Dat zijn... Uh, echte burgervaders, maar die er ook staan... op momenten dat uh, de crisis... Nou ja, om het even plat te zeggen, de pleuris uitbreekt. Mm -hmm. uh, nu in Zandvoort is dat nog niet gebeurd. Dat hoop ik ook niet dat het gaat gebeuren. <laughs> ja. Maar ja, ik, ik, ik ben gecharmeerd van iemand die gaat verbinden. En ik denk dat een dorp als Zandvoort... in een soort transitiefase zit. Ja. Um, daar hebben we het vorige week ook over gehad... omdat het steeds multicultureler wordt... En ik denk dat iemand dat wel aan moet kunnen. Dat iemand met beide kanten moet kunnen... Uh, dealen. Dealen mm -hmm. en communiceren en moet gaan verbinden. Um, ik, ik kom uit Amsterdam. Uh, ook nog eens uit een heel multicultureel stukje Amsterdam. Mm -hmm. uh, daar zit een andere problematiek dan als je in een all white... om het heel denigrerend eventjes te zeggen, dorp zit. Ja, ja klopt. Ja. En ik denk dat daar een hele uh, belangrijke uh, factor zit voor een burgemeester. Ja, Um, er moet worden verb verbonden. Er moet, um, groepen moeten met elkaar in gesprek gaan. Je kan niet uh, de ene groep maar laten en dan alleen maar mopperen van de andere groep aanhoren. Dat. Nee. En Remy? Jij? Ja, Wat zou je het, het kun... liefst vind... willen zien? Ja, ik ben het wel met een je eens, inderdaad. Zandvoort uh, is natuurlijk een het is, een. het is eigenlijk heel apart, want we zijn een dorp, maar we hebben eigenlijk wel stedelijk prob problem problematiek. Weet je? Nou, niet eens problemen, maar um, het is qua toerisme eigenlijk vergelijkbaar met een, met een, met een stad. Uh, het is inderdaad uh, multiculturele aan het worden. Dus dat moet een, een burgemeester die in Zandvoort komt ook uh, wel aankunnen. En het belangrijkste, denk ik, uh, voor een toekomstige burgemeester is inderdaad die verbindende factor. Maar ook wat speelt er nu echt in Zandvoort? Uh, wie wie zijn, uh, wie, waar, waar is Zandvoort op gebouwd? En uh, dan zou ik als opdracht willen meegeven: ga een rondje langs de ondernemers, ga op een, een, een dagje langs de woensdagmarkt, een dagje langs de dinsdagmarkt, op zaterdag naar de voetbalclub op zondag naar de hockeyclub... een keer langs alle ondernemers op het strand... dat je echt weet, wat speelt er in Zandvoort? Ja. En ik denk dat als je vanuit, die, uh, vanuit dat gedachtegoed gaat starten... dat je best wel een grote kans maakt in Zandvoort als uh, burgemeester. En daar wil ik, ik wel denk even dat... op inhaken. Want je zegt, nou ja, ga naar de dinsdagmarkt, ga naar de woensdagmarkt. Maar waarom niet gewoon ga eens naar Noord? Ja, nou, inderdaad, ga eens zet, naar Noord. Zet er stappen in Noord, in Nieuw-Noord. Ja. ja, maar ik denk niet alleen in Nieuw-Noord. Ik denk gewoon in heel Zandvoort. En ik denk... Uh, wat ik, ik, wij zijn in, tijdens de campagne van ook wel in Nieuw Noord geweest. En wat we daar vaak te horen gekregen. van ja, weet je, we zijn een beetje het ondergeschoven kindje in Zandvoort. Ja. Uh, het, je, hebt, je hebt Zandvoort uh, <laughs> tot, tot aan de Rotonde ja. en dat, daar richt iedereen zich op. En Zandvoort Noord, waar geloof ik wel iets van 6.000 of 8.000 mensen wonen, geloof ik, ik weet het precieze aantallen niet, die voelen zich een beetje ondergewaardeerd. Dus uiteindelijk het uh, stukje gaat groter worden, want uh, er wordt straks ook nog een heel uh, stuk verbouwd. Uh, bij ons, uh, de, de, de, waar de kringloop in zat. Die fabriek die ja, wordt helemaal weggesloopt. Weg, weg, uh, weg, en dan komen er een gedeelte woningen bij en dergelijke. Dus uiteindelijk wordt het stuk Zandvoort-Noord steeds groter. En ik woon zelf daar ook. En um, nou woon ik nog maar heel kort, dus ik kan in dat opzicht weinig zeggen. Maar wat ik inderdaad het gevoel heb... het ondergeschoven kindje uh, heeft Zandvoort-Noord het gevoel. Um, weten jullie waardoor dat komt... Dat Zandvoort-Noord zo buiten de... De spoorlijn. <laughs> de spoorlijn. Ja, maar er is ook een stukje Zandvoort... Uh, waar een Zandvoort-Noord nou ja, spoorlijn weet je, niet ja, is. Weet je, ik zeg altijd zo van... je woont of boven de spoorlijn... of je woont eronder. Ja. Mm -hmm. uh, ik ben geboren in Oud-Noord. Uh, okay. Dat ja. is echt uh, nou, het rode Great. dorp. Mm -hmm. En daar voelde je destijds ook. Van, dat was echt gewoon een sociale uh, uh, woonwijk. En ja je ging naar de spoorlijn over. Je kwam in een, bij wijze van spreken een andere wereld terecht. Zo voelde dat. Ja. En dat is nog steeds zo. Mm -hmm. uh, en ik denk ook dat het gewoon te maken heeft... met de, de demografische uh, ja, ontwikkeling van Zandvoort. Want boven de spoorlijn vind je heel veel sociale huurwoningen. En eronder een stuk minder. Ja. Uh, is dat goed? Is dat slecht? Nee. Dat is gewoon... Zo, zo gekomen. Maar ik snap wel dat, dat mensen zeggen van, ja, uh, als de burgemeester komt, ga ook eens in Noord kijken. Ja. Yeah, dat... uh, en ik ben bijvoorbeeld heel erg blij dat het nu bijvoorbeeld een, een dinsdagmarkt is in, uh, uh, in Nieuw-Noord. Daardoor zie je ook veel meer cohesie ook ontstaan in, uh, in die wijk. Mm -hmm. En ja, mensen die elkaar klopt. kennen. Ja. Ja. En dan, daardoor heeft dat een hele belangrijke functie gekregen. Uh, uh, Pluspunt zitten. Ja. Dus, uh... ja. Maar Ik denk en... dat die markt echt echt een verbindende factor is voor Noord. Want je ja. ziet ineens mensen naar buiten gaan... en iedereen is enthousiast. En mm -hmm. ook op de Facebookpagina zie je mensen heel enthousiast reageren. Het lijkt op die dinsdag of, ja. of het echt leeft. Ja. ja. En ook de openbare omgeving is opgeknapt de afgelopen jaren. Dat heeft ook best wel veel gedaan, tenminste, dat vind ik. Dat uh, Ja, dus... Uh, het gaat wel beter bij Nieuw-Noord, maar we zijn er nog lang niet. Nee, maar, dat, en wat zou de burgemeester daarin <coughs> kunnen doen... behalve dan het Verzoeken. Voor, voor mij is het echt het belangrijkste toverwoord... voor een burgemeester toegankelijk zijn. Toegankelijk zijn. Dat, ja. uh, en dan voor iedereen. Ja, voor iedereen. Dat, ja. Uh, het, het, voor eigenlijk voor alles. Ja, het is om een, een, een burgemeester voor, el, voor elke voor te zijn. Mm -hmm. Zeker. Dat, dat ja. is echt uh, belangrijk. Dat, uh, en nou ben ik heel erg benieuwd naar het profiel van de, uh, uh, van, van de raad. Wat de raad nou precies gaat vaststellen in de ding. Zeker omdat ik uit de enquête toch niet helemaal duidelijk werd... wat, wat nou er te kiezen viel. Uh, maar uh, nou is mijn uh, uh, uh, vraag aan jullie. Uh, zijn er dingen die je vindt die, uh, uh, niet, uh, vindt... die een burgemeester juist niet moet hebben of gedaan heeft? Ja. Uh, Snap je wat ik, wat ik bedoel? Uh, vooringenomen. vooringenomen. Hij moet niet vooringenomen zijn. Nee. Dat, uh, boven het volk staan, denk ik ook niet. Niet boven het volk staan. Ja, en ik denk niet alleen maar alles vanuit de dossiers... of vanuit de uh, politierapporten willen lezen... maar juist uh, vanuit, vanuit de mensen, vanuit Zandvoort uh, ja, uitgaan. Dat, uh, en nou vind ik zelf uh, visie altijd nog een zeer... Uh, nou ja, eigenlijk te weinig zeggend... omdat het eigenlijk te breed is... Er staat een burgemeester met visie, wilt de zand worden zogenaamd. Dat kwam uit de enquête. Um, maar wat houdt dat in? Nou, ik vind visie ook een heel breed begrip. En ik, ik denk dat iedereen een burgemeester met visie wilt. Ik denk dat, ook, uh, dat je dan ook op heel veel burgemeesters uit zou, zou komen. Want anders word je geen burgemeester als je geen visie hebt. Dus uh, ja, ik, ik vind eigenlijk een beetje dat we van die term af moeten. En dat we de profielschets, zoals de, de commissie die gaat maken... dat we dat even gewoon moeten gaan afwachten. Dat, ja, dat, uh, en ander Ja, kijk, ik zie altijd een, een burgemeester... als je naar het bedrijfsleven kijkt... als een soort CEO... Mm -hmm. uh, uh, met een raad van bestuur boven zich... als dus de gemeenteraad. En de, de, de missie en visie... wordt in principe gebaakt door de gemeenteraad. Ja. De burgemeester moet dat... Uh, spread the word gaan verkondigen... als voorzitter van de gemeenteraad. Ja. En als burgemeester en als burgervader. Mm -hmm. Dat, uh, nou, nou vroeg ik me iets heel raars af... toen ik dit, uh, voor, uh, de uitzending aan het voorbereiden was. Bedacht ik me opeens dat ik uh, van de grote steden... ken ik de burgemeesters uh, doorgaans. En dan snap ik heel goed dat je van de kleine dorpen... en de kleine steden doorgaans niet weet. Maar... Van de grote steden zijn het nu, tot nu toe. De meeste grote steden zijn het, uh, uh, VVD'ers of PVD'ers? Nu heeft toevallig GroenLinks net Amsterdam met Femke maar uh, En Haarlem heeft een CDA. -er, ja. En Haarlem zit, zit een CDA. -er. Ja. Uh, maar um, hoe komt het dat het vaak de allergrootste steden zijn dat daar niet CDA zit? Nou, dat ben ik niet zo'n een beetje eens. Want uh, Apeldoorn vind ik wel een hele grote gemeente, en daar zit een CDA. -er. Ja, dat is waar. Oké. Okay. Uh, ja. Maar de, uh, Rotterdam, Amsterdam. Ja, het heeft ook een beetje met uh, kleur lokaal te maken, denk ik. Ja, ja natuurlijk. dat. Uh, en zou het kunnen dat u hier in. Uh, uh, hoe heet het, in, in Zandvoort een, uh, een CDA zou komen? Uh, ja, kijk, ik, voor mij gaat het niet om. Uh, van welke politieke groepering iemand is, maar of het echt iemand die bij Zandvoort past. Worst, Ja. Dat vind je nog belangrijker dan dat het... een. een ja, want een, een, een, ja, dit klinkt, het is een, een cliché, maar een burgemeester moet boven alle partijen zijn. Dat, ja. Dus dan zou het eigenlijk zelfs iemand kunnen zijn die helemaal niet lid is van de partij? Het zou zomaar kunnen, kijk. Het heeft wel uh, zijn voordelen als je lid bent van een politieke partij. Want dat betekent dat je ook makkelijker uh, kan bewegen naar een provincie. Naar een landelijke, uh, mm -hmm. het landelijk... Het, en... Wat ik persoonlijk ook weet, en dat zal bij GroenLinks niet anders zijn... Ja. is dat die mensen ook getraind worden in het burgemeesterschap. Ja. Je krijgt uh, allerlei vanuit de partij cursussen aangeboden... om jezelf beter en sterker te maken. Ja. En, en zou het ook GroenLinks zo kunnen worden, denk je? Nou ja, wij zijn een kleine partij in Zandt. Dus uh, ik denk dat wij niet uh, moeten gaan zeggen van... hé, hey, er moet een GroenLinks burgemeester komen. Ik denk wel dat het, een, dat het een burgemeester zou kunnen zijn die misschien een beetje in het midden staat. Ja. Dat dus het... uh, zo rechts, zoals als links gekleurd. Denk ik dat, uh... Maar hier blijkt uit, uit, uit jullie antwoord, leid ik af, het liefst iemand die vooral de partijpolitiek een beetje los kan laten, of juist los kan laten. En dat kan gewoon niet voor iedereen uh, er is. Nou, ja, dat dat ja. kan niet anders. Want, mm -hmm. uh, ja, ik, ik denk als je voorzitter bent van voor de gemeenteraad als antwoord, dat is al lastig genoeg ja dat, uh... En als je dan ook nog je politiek, je je mee gaat nemen... Ja, dan ben je gewoon weg. Ja, dat, uh, dat betekent je... niet dat de burgemeester geen mening heeft. Nee, dat tuurlijk niet. Zeker, nee. zeker hebben. Tuurlijk niet. Dat, uh, um, hebben jullie zelf ambitie om ooit burgemeester te worden? Vroeger had ik dat zeker wel, ja. ja. Niet meer? Uh, op dit ogenblik niet, nee. Uh, <laughs> en Remy? Nou, maar ik, dat heb ik daar nog, nee, nog niet eens over nagedacht. Uh, nee, in principe niet. Nee, in principe niet. Dat nee, de... ik vind het heel leuk om nu politiek betrokken te zijn als raadslid en dan over mee te praten. En uh, uh, dat vind ik nu uh, heel, heel erg leuk om te doen. En mm -hmm. uh, ambities uh, politiek gezien, die heb ik uh, niet. Om uh, burgemeester te worden, worden. Nee, zeker niet. En andere ambities in de politiek? Naast nou, ja, kijk... Uh, ik heb er inderdaad ook wel eens over nagedacht... ...zou ik met de Provinciale Statenverkiezingen mee te doen? Maar uh, we hebben toevallig uh, hiervoor uh, aan het begin een gesprek gehad... ...van uh, er komt er heel veel op je af uh, als je in de politiek zit. Mm -hmm. Dus uh, misschien in de toekomst je inderdaad wel uh, meedoen... ...aan de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Uh, zoiets in, in die trant. Maar dat uh, moet de toekomst maar uitwijzen. Dat je uh... wel niet landelijk gaan. Nou ja, dat zou misschien naar de Provinciale kunnen, ja. Ja, ik weet het niet. Nee, de, ik heb, het is niet dat ik droom om ooit in de Tweede Kamer te zitten. Ik vind het vooral heel interessant om met, uh, met wat er in Zandvoort uh, gebeurt uh, bezig te zijn. Ja, kijk, ik denk ook dat je, als je in de politiek gaat... dan heb je geen pad voor je van ik ga dit uitstippelen ja, en over tien jaar ben ik dat. Want dan kan ik jou één ding vertellen, dat gaat nooit gebeuren. Nee, dat snap ik. Maar, zoals je maar je het hebt... is wel zo van, ik, kijk, waarom ik destijds in de politiek ben gekomen vanuit ideologie. Kijk, ik mm -hmm. wil gewoon... Ik denk dat Remy dat ook is. Ik wil gewoon heel graag mensen helpen. Ja. Ja. Uh, uh, en ook... dit mooie dorp Zandvoort... verder gaan helpen. Ja. Uh, uh, dat heb ik destijds ook gedaan in de gemeenteraad. En ook als wethouder. Uh, dat wil ik nu ook weer gaan doen als waterschap. Gewoon ook echt het duidelijke Zandvoorts geluid. Ja. Mijn, mijn achterban vertegenwoordigen. Dat, uh, en ook problemen gaan oplossen. Daarvoor ga je in de politiek... Ja. Mm -hmm. Het gaat, en het kost, kost je echt nou ja, heel veel tijd en energie. En soms ook wel negatieve energie. Ja. Uh, het is allemaal niet even makkelijk. Maar je doet het wel wel ergens voor. Ik heb er nog steeds na al die jaren heel veel plezier in dat ik erin zit. En want jij hebt in dat, in dat opzicht een, een, een redelijke carrière. Uh, staat van carrière, dienst. Staat ja. van dienst. Uh, uh, zie je jezelf nog verder gaan uh, na, uh, naast de waterschappen of provinciaal? Of zeg je van nee... Ik vind dit juist uh, he, alleen het Zandvoortsen, dat vind ik juist het, het, het fijnste. Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Nou ja, wat ik ook tijdens in, ik, ik, Als je het me vijf jaar geleden had gevraagd, had ik een ander antwoord gegeven dan nu, ik weet het nu niet. Nee. Uh, uh, uh, ja, ik, mijn glaasbol is echt stuk. Ja. Uh, dus, uh, en als ik het nu gewoon keihard ga zeggen, ik word het niet, dan weet je één ding, zeker in de politiek, dan word je het juist wel. Oh ja. Oh, dus moet je heel ja, hard... Ja, dus dat Remy nu zegt van ik wil geen burgemeester worden. Dan nou, wordt hij ook burgemeester. Ja, ja. Ja. Nou ja, dan weten we dat ook weer, Remy. Ja, bedankt voor de tip. Ik <laughs> heb wel een vraagje nog. want Je, zegt, je krijgt ook soms negatieve dingen overheen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, uh, hoe ga je daarmee om? Uh, kijk, ik vind... Uh, ik heb heel veel respect voor alle mensen die uh, dit gaan doen. Als gemeenteraadslid of commissielid. Want het is maar wel wat. Uh, uh, elk besluit wat je neemt geeft negatieve reacties. Mm -hmm. En soms moet je dat gewoon naast je neerleggen. Dat je gewoon weet van ja, ik doe dit vanuit een grote belang. En de grote meerderheid, die hoor ik, hoor ik niet. Maar je bent in een uh, klein dorp en je komt mensen ja, dus wel eens tegen. Zeker. Die ja. het niet met je eens zullen zijn. Ja, en dat, dat ja, ik ben altijd wel iemand geweest van ja, ik probeer wel uit te leggen waarom ik een bepaald besluit destijds heb genomen. Uh, en soms kom je tot andere inzichten als je een goed gesprek hebt. Maar dan moet je wel met respect met elkaar. Oké. Okay. Kijk, kijk, ik heb altijd best wel tegen gehad van... ja, ik ben ergens tegen. Ja, maar dan zeg ik, waarvoor ben je nou voor? Uh, als jij in mijn positie zit, wat zou jij dan doen? Ja, dan zie je heel erg duidelijk het... Uh, is, noem ik het altijd het Nivea-syndroom. Niet in mijn voor- en achtertuin. <lacht> uh, <lacht> oh, dat <is> mooi. <lacht> uh, uh, ja, uh, dat... dat ja, uh, er zitten en alle mensen in de gemeenteraad, alle mensen die met politiek bezig zijn, die doen dat voor één ding. En dat is om Zandvoort een heel mooi dorp van te maken. Ja. Dat is je ultieme doel. Ja. Als ik aan elke Zandvoort vraag, wat wil jij doen? Ja, ik wil dat de boulevard wordt opgeknapt bijvoorbeeld. Iedereen wil dat. Mm -hmm. Waarom kan dat niet op dit ogenblik? Waarom gaat het zo moeizaam? Omdat er heel veel meningen zijn. De ene vindt dit mooi, de andere vindt dat mooi. Uh, ja, en dat vertraagt en dat maakt het heel erg moeilijk en heel stroperig af. Goed, als het blijft vertragen, dan komt er uiteindelijk niks. Nee. Een uitstel komt er, of zo? Ja. Ja, en laat ik hopen dat ik, nou, misschien is dat mijn appel aan iedereen van uh, ga voor Zandvoort en zorg ervoor dat het een keertje de naar voren komt. We hebben Zeker. nu een, me, een mooi van Venema plein gekregen. Mm -hmm. We gaan uh, volgend jaar gaan we Paulus Lood gaan we opknappen. Ja, dat zijn wel stappen die al jaren niet zijn gedaan, maar die al wel jaren nodig zijn. Zandvoort blijft wel een soort ondergeschoven kindje als je kijkt naar de badplaatsen. Ja. Misschien een beetje cachet. De, de, heel vaak ja. hoor je van Zandvoort is saai. Zandvoort heeft niks meer. Dus, maar niet er, uit. Is, er is ook heel veel moois in Zandvoort. Ja. ja, maar heel veel mensen weten dat denk ik ook niet. Ja. Als je nou van buiten komt, het is een boulevard, het is een zee, het is een strand. Nou ja, kijk, als ik dan als Zandvoorter ben en ik ben trots op Zandvoort, uh, uh, ik ben er geboren en getogen. Zeg ik, We hebben in Zandvoort het mooiste uitzicht van heel, van heel Nederland. Omdat mm. wij een boulevard hebben die 7, 6, 7 meter boven het strand ligt. Waardoor je een mooi uitzicht hebt. Dat heb je niet in Noordwijk. Dat heb je niet in Katwijk. Ja. Zeker niet in Scheveningen. Klopt. Nee. Klopt. Dus uh, waar, nou ja, dat nu, gaan jullie binnenkort ook over hebben. 39 strandpaviljoens. Mm -hmm. Zoveel moois en zoveel vertier. Ja. Da daarvoor ga je naar Zandvoort toe. Omdat er voor elk wat wils is. En tuurlijk, er zijn uh, uh, niet zo mooie gedeeltes in Zandvoort. Maar daar gaat gewoon elke gemeenteraad, zit er ding van overtuigd, keihard voor werken om Zandvoort goed op elkaar te gaan zetten. En daar gaan we het zo <laughs> meteen nog heel even verder over hebben. Uh, nu eerst even een klein stukje muziek. Imagine Dragons. <klaars>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 We are the youth Caught until the base Out of world without the peace Face a, a bit of the truth oath by the blood of my head won't break it i can taste it the end is upon us i swear Ik start heel even met de column van de week. Terwijl ik bezig ben met de voorbereiding van mijn eerste uitzending... denk ik terug aan de eerste dag als Zandvoort. Ik had jarenlang gewoond in de Noord-Hollandse omstreken met... maar het voelde nimmer als thuis. Kleine dorpjes in de West-Friese landschappen... waren voor mij eerder een afschuw dan een geluk. Noodgedwongen door scheiding, te weinig geld... en te weinig geld vertrokken uit Amsterdam. Noodgedwongen... ...maar op diverse plaatsen gevestigd... ...met iedere keer de hoop een gevoel van herkenning te vinden. Noodgedwongen. maar proberen thuis te voelen in een omgeving... ...en met mensen die mij nimmer aanspraken. De west zijn een ander volk. En hoewel ik veel respect heb voor de bevolking... ...die vooral bestaat uit agrariërs en bouwvakkers... ...zal ik als theatermaker en schrijver... ...me nimmer kunnen vereenzelvigen met hun leven. Ik hoor niet thuis tussen hen omdat ik daar een vreemde eend ben. En het is niet dat zij mij niet welkom heden. Nee. Het is niet dat zij iets deden waarop, waardoor ik me nimmer thuis voelde. Het is dat ik daar niet wilde zijn. De eerste dag dat ik de zeeweg afreed... en over de boulevard de gebouwen van Zandvoort op mij af zag komen... veranderde er iets. Een herkenning. Een herkenning maakte me meester van mij zonder dat ik ooit eerder een binding had gehad met de kustplaats. Misschien omdat Zandvoort door Amsterdammers gezien wordt als hun strand. Misschien omdat ik jaar in jaar uit met de trein aankwam in voor mij toen nog Amsterdam aan zee. Misschien gewoon omdat de combinatie van strand, zee, duinen, toerisme, drukte en tegelijk ook rust in geen ander dorp zo bij elkaar horen. Misschien omdat ik hier niet helemaal de vreemde eend ben. Waar ik deze column schrijf, denk ik terug aan de eerste dagen in Zandvoort. Ondanks het verbouwen, toch genieten van het strand. Ondanks het regelen van, uh, vele regelen, toch wandelen met mijn honden in de duin. Ondanks het harde werk, toch goed eten door de vele gezellige restaurantjes. Maar hoewel ik mij meteen thuis voel ik eigenlijk direct het besluit nam nimmer weg te gaan er waren er velen die mij wilden overtuigen van mijn ongelijk je gaat in Zandvoort wonen stug volk hoor ik vind Zandvoort erg kil ik woon toch liever in Bloemendaal dan in dat winderige Zandvoort Zandvoort dan heb je toch veel last van de herrie van het circuit maar ik was het nimmer met ze eens ik merkte, hoewel ik nog maar net in Zandvoort was komen wonen... dat ik ons dorp direct begon te verdedigen. Zijn er dan helemaal geen minpunten voor mij? Natuurlijk wel. Er lijkt inderdaad altijd maar wind te zijn. Alleen diezelfde wind zorgt ervoor... dat de bewolking sneller overdrijft naar Haarlem... waardoor wij meer zon hebben. Het circuit maakt inderdaad wel wat herrie. Maar als het oud-Amsterdammer is geluid is het geluid van volledige stilte veel gekmakender dan wat slippende banden. De file op de boulevard of op de Zandvoortse Laan is soms lastig. Maar ik rij meestal tegen de file in. En ik heb toch altijd een beetje het vakantiegevoel. Ik moet constateren als nieuwe Zandvoorde... dat ons beeld van onze prachtige badplaats anders is dan dat mensen van buiten zand. Zij willen hier niet wonen. Sommigen zelfs niet doodgevonden worden. Zij zien zandvoorters als vreemde eenden... omdat ze zelf de negatieve punten, omdat ze, zij zelf de negatieve punten niet naast zich neer kunnen leggen, laat staan een positieve draai aan kunnen geven. Maar voor mij is er maar één negatief ding waar ik geen positieve draai aan kan geven. Het ene ding waar we bijna allemaal in zandvoort last van hebben. Dat ene ding is het zand. Zand in mijn tuin, in mijn huis, in mijn keukenkastjes en soms zelfs in mijn bed. Mijn stofzuiger draait overuren, want het zand gaat voort in Zandvoort. En toch is de ergernis niet groot genoeg om me niet thuis te voelen. Het dorp heeft tenslotte zijn naam te danken aan het voortgaande zand. De ergernis is gewoonweg niet groot genoeg om weg te willen. Anderen vinden me daardoor misschien weer een vreemde eend. Maar ik ben nu tenminste een vreemde eend die woont tussen allemaal vreemde eenden. Ik ben Zandvoorde en daar ben ik trots op.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 Wat het belangrijkste is, heb ik het meest gemist. We zijn voor het laatste moment nog heel even terug. Uh, en dan uh, als uh, laatste uh, moment wil ik even uh, mijn gasten vragen. Wat vinden zij van uh, hetgene waar ik over schreef met het column... het beeld van Zandvoort van onszelf en van anderen? Reen. Ander. Oh ja. <laughs> nou, complimenten voor je column. Ik vond het uh, erg leuk om naar te luisteren. En ik herken echt wel wat je zegt inderdaad uh, over het beeld... wat is ontstaan over Zandvoort. Want dat hoor ik ook heel vaak, dat soort beelden. Mm -hmm. uh, sterker nog, ik heb uh, tien jaar lang in de horeca in, in Zandvoort gewerkt. En uh, mijn ouders die wat appartementjes vuren. Mm -hmm. Dus ik ken het beeld. Aan de andere kant uh, herken ik ook wel een beeld van uh, Duitse toeristen die er jaarlijks terugkomen. Uh, de dagjesbezoekers die naar Zandvoort komen. Dus ik denk ook wel dat het aan de andere kant... een heel erg positief beeld uh, over Zandvoort is... Mm -hmm. Alleen ja, vaak heb je dat een negatief beeld een beetje de overtoon voert. En dat is heel jammer. Ja. Je juist ook wel die positieve geluidig wilt, wilt uh, horen. Mm -hmm. En uh, aan de andere kant, ja, het beeld over Zandvoort. Uh, ja, of je dat nou onterecht vindt of niet. Ik vind wel dat we scherp moeten zijn over het beeld over Zandvoort uiteindelijk. Want ons strand is prachtig. Uh, de strandtenten die er staan, de kwaliteit die we aanbieden. En daarin vind ik ook wel dat je heel Zandvoort daarin moet blijven meenemen. Uh, als raad moeten we... Uh, scherp blijven zijn op het college van... Uh, kom eens met plannen, uh, laat het zien. en uh, Ja, dan denk ja. ik dat, je, uh, dat we goed bezig zijn in Zandvoort. Andor? Ja, ik, uh, ik moest wel lachen om jouw column. Want uh, uh, West-Friese dorpen... mijn vrouw die uh, uh, is officieel uit Amsterdam... is, is opgegroeid in West-Friesland. Mm -hmm. En uh, toen ik haar leerde kennen... woonden ze in Amsterdam. En uh, zij zei als eerste... ik weiger om in Zandvoort te wonen. Oh, okay. uh, want ik, uh, ik, ik hou te veel van Amsterdam. Hmm. Nou, het, na een jaar uh, kwam ze toch bij me wonen... en nu wil ze niet meer weg. Dus nee. uh, hetgeen wat jij beschrijft... Uh, herken ik ook in mijn eigen vrouw. Heel erg duidelijk terug. Ja, en Zandvoort heeft heel veel kwaliteiten. Uh, en er is nog veel te doen. Ja. Uh, en inderdaad, we zijn uh, een uh, apart Gallisch dorpje... Ja. tegen het uh, tegen laatste Gallische dorpje in... Uh, het Romeinse Rijk, bijna. Ja. Uh, omsloten door natuur. En uh, ja, uh, kom niet aan Zandvoort. Dat merk je heel erg duidelijk. En dat zie je ook heel erg duidelijk terug in de gemeenteraad. En ik denk ook dat Zandvoort gewoon, uh, ja, dat kan nooit eigenlijk samengaan met een andere gemeente. Omdat het zo apart is. Mm -hmm. uh, niet met Bloemendaal, niet met Heemsteden. Zeker ook niet met Amsterdam. Want dan worden we echt helemaal ondergesneeld. Ja. Dus uh, Zandvoort blijft Zandvoort, denk ik. Nou, en Marije, heb jij daar nog iets op toe te voegen? Ja, ik ben net zo import als jij. <laughs> en ik heb echt ontzettend mooie herinneringen uit mijn jeugd... aan Zandvoort en, en het strand. En, um, ik heb heel lang ook niet... Toen wij hier naartoe verhuisden... heb ik me heel lang niet op mijn plek gevoeld. Omdat ik dacht van... Ja, weet je, ik hoor hier niet. Nee. Het een dorp. En als je wat jonger bent, is dat ook echt heel lastig. Mm -hmm. um, dus ik heb heel lang ook echt weggewild. Ja. En ik was met iedereen eens, want Zandvoort was gewoon stom... Um, maar ik moet eerlijk zeggen... nu ik wat ouder word... en ik op een zonnige dag de boulevard oprij... en die zee ruik... en de zon uh, op de zees stralen... dan denk ik, ja, ik kom wel thuis. Ja, ja. En helemaal als ik, een, als ik een drukke dag heb gehad... en ik ben in de stad geweest... dan denk ik, ja, dit is wel thuiskomen. En dan voel ik wel weer een beetje wat ik als kind voelde. ja. Dat, nou, dat is heel fijn. Ik heb datzelfde gevoel... maar dat heb ik net al in mijn column natuurlijk uh, aangegeven. Uh, dan wil ik mijn gasten heel erg bedanken... voor jullie aanwezigheid en voor dit gesprek. Maar jij natuurlijk ook heel erg bedankt... voor uh, het sidekick zijn. Uh, en uh, ga over drie weken stemmen, hè? Provinciale ja, staande, ja. en uh, waterschap. Want uh, ja, uh, ik zou bijna zeggen kies voor Zandvoort. Nou, leuk allemaal. Dat, <laughs> dat uh, ja. zeker weten. Dat, uh, um, dan heb ik alleen nog even te melden dat wij... Uh, uh, volgende week een uh, Zandvoort... aan het woord cultuur heeft, hebben. Uh, wat ik al eerder... aangegeven heb. Uh, degene van... Uh, het museum, het uh, Zandvoorts museum... komt hier spreken. In het tweede uur... Uh, komt een uh, theatergroep... Uh, die in Theater de Krocht... hun voorstelling zal geven... Uh, um, uh, Komen ze hier uh, vertellen wat zij doen en hoe zij dat doen en wat zij met Zandvoort hebben. En dan hebben we zometeen natuurlijk de uh, raadsvergadering. En ik zal even uh, alvast aangeven wat de belangrijkste uh, punten zijn die worden besproken. Uh, als eerste wordt de uh, bekrachtiging van de uh, geheimhoudingssancties rondom de Eneco... Uh, uh, verkoop van aandelen van de Eneco uh, vastgesteld. Uh, daarnaast zijn de profielschets burgemeester Zand voor 2019 natuurlijk. Daar uh, gaan ze het over hebben. Uh, dan wordt ook de verordening op de vertrouwenscommissie benoeming uh, van de burgemeester 2019 vastgesteld. Uh, dan ook nog de leden uh, en de voorzitter van de vertrouwenscommissie uh, wordt ook nog vastgesteld. En uh, dan is er nog een, uh, het hamerstuk wat ik net al zei van uh, de Eneco. Uh, geheimhouding rondom de verkoopmethode van de aandelen. Uh, dan is er de. Uh, als zevende punt is de Nieuwbouwpost Zuid reddingsbrigade. Daar hebben we afgelopen week ook hier op CFM al meerdere keren dingen over. Kunnen horen. Um, en uh, dan is, zijn er nog uh, de uh, ingekomen stukken die verder uh, worden besproken. Um, dit allemaal zo live hier vanuit CFM. Making love to his tonic engine